2 uur. Freddy Fantijn met het nos journaal. De Nigeriaanse stad Maiduguri is opnieuw aangevallen door strijders van terreurbeweging Boko Haram. Boko Haram ziet Maiduguri als de hoofdstad van de islamitische staat die de beweging nastreeft. Het is de grootste stad in het noordoosten van Nigeria. Er wonen ongeveer een miljoen mensen. Bij vuurgevechten zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Vorige week sloegen het leger en plaatselijke milities een aanval van Boko Haram af. In Amsterdam is een schietpartij geweest, mogelijk een liquidatiepoging. De man die is neergeschoten is een bekende van de politie, zegt tv-zender AT5. De politie zegt dat de man 26 jaar is en met rugletsel is opgenomen. Volgens ooggetuigen was hij te voet en werd hij in de Molukkenstraat onder vuur genomen vanuit een auto. De politie zegt dat de schietpartij niets te maken heeft met de actie van een arrestatieteam vanochtend in Amsterdam Sloten. Daar schoten agenten een verdachte neer in een lopend onderzoek. In Irak zijn in de strijd met IS en bij andere gewelddadigheden vorig jaar meer dan 12.000 doden gevallen ruim 23.000 mensen gewond geraakt. Het is het hoogste dodental in zeven jaar. Volgens de Verenigde Naties die de cijfers bekendmaakten... zijn er waarschijnlijk veel meer doden. Want de organisatie heeft geen inzicht in het aantal doden... dat is gevallen in het door islamitische staat gecontroleerde deel van Irak. Ook zijn de doden niet meegeteld die later zijn bezweken aan hun verwondingen. Bijvoorbeeld door gebrek aan medische zorg. Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer de Australian Open gewonnen. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg de schot Andy Murray... 7-6, 6-7, 6-3 en 6-0. Het was de derde keer dat Djokovic Murray in Melbourne versloeg. Het is zijn achtste Grand Slam titel. Het weer. Vooral in het westen en zuiden valt nog wat regen of natte sneeuw. Verder nog een enkele bui. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen droog en is er soms wat zon.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 Een real Mother For You. Open de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Op deze eerste van februari 2015. Real Mother For You. Oh, wat een fantastische plaat hè? om uh, zo lekker de zondagmiddag mee, mee in te leiden. Goed tot aan 5 uur lokale en regionale informatie. Sportnieuws. We hebben de Eredivisie. We en wel de wedstrijden Feyenoord, Aden Den Haag. Daar staat nu 2-1 Vitesse, Ajax, FC Utrecht, Peksmollen... Azet tegen Herakles Alm en die begint om kwart voor vijf. Daarnaast op dit ogenblik aan de gang het WK Veldweide. Daarnaast wij lekkere muziek hier op CFN, nu van Alan Clark. Love is everywhere. Hiding in the shadow in every corner of the world. Sleeping in the heart of every brand new boy or girl. Showing in the feeling you get from whatever makes you smile. Everywhere love is everywhere you are everywhere around, everywhere. My mother's eyes looking at her child is everywhere.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 Take a real bite The juice pouring well over your skin's delight The shadow it grows And takes the depth away Leaving broken down pieces To this priceless ballet The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the fade out night The shallower it grows The shallower it grows The fainter we go Into the deeper down We'll blow them voluntarily Out of constant trust The clock is ticking It's last couple of talks And there won't be a party With weather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 Met Love is Everywhere. Bedacht door de FNR, Notering uit de Your Breakdown volgens mij met uh, Maurice Mulder. Is dat elke vrijdag tussen 3 en 5. Fate Out Alliance. 16 over 2, Het is uh, 5,7 graden hier in Zandvoort. Een zonnetje En om half drie ga ik je veel en veel meer vertellen over het weer. Maar eerst uh, gaan we even duiken in de wereld die sport heet. Jorrit Bergsma heeft zich bij de wereldbekerwedstrijden in Hamar niet weten te plaatsen. Voor het WKO-round. De Vries gemeent vandaag in de B-groep 1,50-22 de 16e tijd. Waar zijn concurrent Douwe de Vries in 1.47.67, 67 de tweede tijd noteerde. De schaatser van Lotto Jumbo passeerde Bergsma zo in een fictief klassementje over de 5 kilometer van zaterdag en de 1500 meter van zondag. Bepaald bepaalt welke Nederlander samen met Sven, Ramer en Kroen Koen ...naar het WK Allround mag. Voor de Vries is de deelname aan het wereldkampioenschap ook nog geen zekerheidje. Later vandaag moet Wouter Oldeheuvel op de 1500 meter in de A-groep 0,79 seconden goed maken op de Vries... ...om het ticket voor het toernooi in Calgary te pakken. De op de zondag 29-jarige geworden Bergsma won zaterdag nog... De 5 kilometer, maar hij mocht de 1500 meter slechts 1,55 seconden verspelen op de vries. En het werden er 2,55 seconden. Het all round is trouwens op 7 en 8 maart en is dus in Calgary. Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer de Australian Open gewonnen. Een record in de Open Era. De Servische nummer 1 van de wereld pakte zijn vijfde titel... dankzij een zege op Andy Murray 7-6, 6-7, 6-3 en 6-0. De schot moest in Melbourne voor de derde keer de hoofdprijs aan Djokovic laten. De Servier begon beter, maar kwam twee keer een break voor. Maar Murray bleek bereid om voor elk punt te knokken. De schot sleet er na een uur een tiebreak uit. Daarin waren beide niet op hun best en maakte de schot de duurste fout. Op 5-5 sloeg hij staand aan het net een volley onnodig uit. Nou, opnieuw een schotse fout was de set voor Djokovic. Beide spelers hadden hoge pieken in de tweede set... maar bleven desondanks ook slordig. Niemand kon domineren. Murray verspelde een 2-0 voorsprong... maakte vervolgens een 2-4 achterstand goed... miste op 5-4 een setpunt... en overleefde op 5-5 drie breakpoints. Een tweede tiebreak bleek onvermijdelijk en die besliste de schot in zijn voordeel met onder meer vijf winnaars. Ook in het derde set maakte Djokovic een 2-0 achterstand goed... en na opnieuw een break kwam hij op 5-3... Waarna de Serviër de voorsprong niet meer weggaf. De al dik drie uur durende slijtageslag had bij beiden zijn tol geëist... maar het meest bij Murray. Na vroege breaks in de vierde set kon de schot niet meer oprichten... en ging de wedstrijd uit als een nachtkaarts. Djokovic die in de halffinale tegen Stan Wawrinka de vijfde set ook al met 6-0 had gewonnen. Veroverde in Melbourne zijn achtste Grand Slam titel... en kwam daarmee op gelijke hoogte met tennislegenders Ken Roswell, Fred Perry... Ivan Lindel, Jimmy Connors en Andrey Agassi. Dan nog meer nieuws van de Australian Open... want Martina Hingis en Leander Paas hebben vandaag in Melbourne... de titel van het gemengd dubbelspel in de wacht gesleept. Bij de Australian Open wonnen de Zwitserse en Indiër de finale met 6-4 en 6-3... van het frans canadees koppel Christina Mladanafits en Daniel Nestor. Hingis is uh, sinds haar tweede comeback in 2013 alleen nog maar actief in het dubbelspel. De voormalige nummer 1 van de wereld behaalde zondag haar eerste Grand Slam-titel sinds 2006. Toen won ze eveneens het gemengd dubbelspel op de Australian Open... Hinkens die bracht haar totaal aantal Grand Slam-titels op 16. Ze won in Australië ook drie keer de titel in het enkelspel. spel. Haar eerste succes in Melbourne behaalde ze in 1997. En in 1995 maakte ze haar debuut. Nou, tot zover even wat de sportnieuws. Later in dit programma veel en veel meer natuurlijk. Onder andere het WK-veldrijden en natuurlijk ook de Eredivisie. En ook een een Duits plaatje bij zie Herbert Grönemeyer. is hier, Help me. De heb dromen verbaren m'n zin, zwelgen van de zin. Had mij in de gevangen, was niet in me gescheed. bij dir geworden, setz mein Herz auf dich, will jeden Moment genießen, dauer ewig, bei dir ist gut Glück ich ein Leben, über Fluss, genustergeber, für dich bei der Toast, bin vor Freude außer mir. Dat blijft toch een klassieker dit. Alan Parsons Project. Hilden Wise. En daarvoor Herbert Grunemeyer. Houdt het We kijken even op het veld. Het veld van Rotterdam staat 2-1. Tenminste de einde stond daar. Feyenoord, ADO Den Haag verslaat dus ADO. Met 2-1 zometeen Vitesse Ajax. En FC Utrecht Pekschwolle. En daarvan hou je je natuurlijk op de hoogte van je ook op de hoogte te houden is het weer op de eerste februari dag. Blijft het niet droog, want er is de hele dag een buienkans. Geregeld schijnt ook de zon. Het wordt 5 graden, wellicht een graadje op 6. De wind waait uit het noorden tot noordwest en neemt toe naar vrij krachtig aan zee. Dat is windkracht 5. Vanavond en komende nacht is het wissel bewolkt en er valt een enkele winterse bui. Door noordwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar 1 tot 2 graden boven het verliekspunt. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook weer een buienkans. De noord-tot-noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar een graadje of vijf. Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het uh, half tot zwaar bewolkt... en komt er tot enkele sneeuwbuien. De wind waait matig uit het noorden tot het noordwesten... en de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Dinsdag blijft het weer droog en schijnt geregeld zon. De noord-noordwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar 4 tot 5 graden. De rest van de week schijnt geregeld zon. Maar vooral de donderdag kan er ook wat sneeuw vallen. De noordwind draait naar noordoosten en neemt later in de dag weken in kracht toe. En de temperatuur gaat naar beneden. Woensdag wordt het nog 4 graden, maar donderdag en vrijdag blijft de temperatuur steken. bij hooguit 1 tot 2 graden boven het vriespunt. De nacht- en vroege ochtend vries het veel, 2 tot 3 graden. Dus we wat krabben komen aan het eind van de week. Goed, Westa Williams is hier. Your name is 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie, hem. Ik denk wel eens aan Monica die woonde in de straat op nummer 7.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 stilte voor een uh, icoonplaat uit de Nederlandse popgeschiedenis Circus Custers was dat met Monika. 1 februari vandaag en dat betekent dat uh, vandaag de strandtenten weer mogen worden opgebouwd, volgens mij. Dus uh, dat is één groot feest, want dat betekent dat we naar de zomer gaan. En ondanks dat je net hoorde bij het weerbericht dat het aan het eind van de week gaat vriezen, is er op dit ogenblik een plaat waar dan denk je van nou daar heb ik zin in, want daar heb ik zin ook in de zomer. En dat is een, een oud plaatje, want hij is al drie jaar oud... van een John McCann's recce zinger. Hij heet Obi. Het is Cheerleader op CFM. Opgaves gisteravond bij uh, Raadje Plaatje. ZFM heeft uh, glorieus gewonnen, mag ik wel zeggen, bij het uh, Café vier gisteravond. Adele rolling into deep en voor Omi met cheerleader. One day like this is het niet voor Mathieu van der Poel... want die uh, zit goed uh, te, te fietsen in uh, Tsjechië bij het wk veldrijden Hij heeft 12 seconden voorsprong op Lars van der Haar... en 16 op de eerste belg. En dat is Kevin Paulos. dus... Het lijkt er mooi uit te gaan zien voor uh, Mathieu van der Poel. Kwart voor drie geworden met Elbow. One day like this. Politely up repeats Yeah, kiss me when my lips are thin.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 We deel uit van de New Power Generation... ...begeleidingsbeentje van Prince in de jaren 80... ...Wendy en Lisa. Wonderful. En voor die prachtplaat van Helbal... ...gaan we vaker draaien bij Siv... ...en beloof ik je bij deze One Day Like This. Goed de standen op de velden... ...Vitesse, Ajax 0-0... ...en ook bij FC Utrecht tegen Texas Zwolle staat een 0-0 en nog steeds gaat het goed in Tsjechië. Want uh, Mathieu van der Pol en uh, Lars van der Haar staan nog steeds voor. Goed, nog uh, één plaat voor het uh, nieuws van uh, drie uur. Dat wordt deze van Gers. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me maar wat je wil dan, wil dan, wil dan staan.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 Kijk je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 Misschien nog dat je weet wat ik nog voel. Jij ik als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, mee eh, eh, eh. ik neem je mee, eh, eh, eh, eh. ik neem je mee, eh, eh, eh, eh. ik neem je mee, eh, eh, eh, eh. ik neem je mee, eh, eh, eh, eh. Dus ik ik neem je mee, ik neem je mee, ik neem ik Vooral, terwijl ik nu alleen maar denk, ah, wat zij je ziet omwerpen.